Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Rebellengroep M23 zal toch niet deelnemen aan vredesbesprekingen met de Congolese regering. Dat zegt de militante groepering in een verklaring. De rebellen verwijzen naar de sancties die de Europese Unie heeft aangekondigd tegen enkele leden van de groep. M23 verovert steeds meer gebied in het oosten van de Democratische Republiek Congo. Ze voeren al jaren een bloedige strijd om grondstoffen... De delegatie van M23 zou morgen afreizen naar Angola voor vredesoverleg. De Congolese regering zegt nog steeds te willen deelnemen aan dat gesprek. De Europese Commissie gaat de eigen staalindustrie helpen. Dat blijkt uit een document dat woensdag gepubliceerd wordt en in handen is van het FD. Veel Europese staalproducenten hebben het zwaar. Onder meer door concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen... Met onder meer maatregelen tegen staaldumping uit China... en hoge energieprijzen wil de EU daar tegenwicht bieden. De Europese Commissie stelt in het actieplan dat de staalsector heel belangrijk is... voor de economische veiligheid en sociale stabiliteit. De VVD wil structureel meer uitgeven aan defensie. De partij wil de NAVO-norm verhogen van 2 naar minimaal 3,5 procent... van het bruto binnenlands product... Volgens partijleider Jesse Ogoes maakt dat de veiligheidssituatie in de wereld een flinke extra investering nodig is. De VVD is daarmee de eerste coalitiepartij die duidelijk maakt met hoeveel ze het defensiebudget wil verhogen. In Bulgarije is een minuut stilte gehouden voor een voetballer die nog leeft. Zijn oude club Arda had vernomen dat Ganschef was overleden. Daarom werd gisteravond een herdenking gehouden. Maar tijdens de wedstrijd bleek dat de voetballer nog leeft. De club heeft excuses aangeboden. Het weer helder, het koelt af tot min zes. Morgen opnieuw een zonnige dag met acht graden op de Wadden tot elf in het zuiden.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 Ja, welkom terug bij het tweede uur van deze Play It Loud Dutch Fury Ghost. Special, Waar ik in navolging op de vorige special met Noord-Holland vanavond de Friese metal scene onder de loep neem. Dankzij een aantal speciale gasten uit deze scene. Het eerste uur kwam vooral de Leeuwardse metal scene aan bod. Maar zal ik dit tweede uur vooral het oosten en zuiden van de provincie gaan behandelen. En met de gemeentes Dokkum, Drachten en Heerenveen. Waar veel bands zijn gevestigd. Ik bel straks met Mike van der Veen, bassist van Drovig. Spreek ik met de in Drachten gevestigde death metal band Deadspeak. En zal ik tot slot praten met Jelle van het Heerenveen. Veense bladzakker. Een heel tweede uur vol. Dus geen tijd te verliezen. En we begonnen zoals altijd met de uuropener. We reisden daarvoor af naar de Sint-Anna-parogie, waar de sinds 1987 actieve trash metal band Incursion de Menta was gevestigd. De band werd destijds opgericht door de twee metalvrienden, gitarist Benny Meersma en bassist Radboud Burgsma. En al snel voegde drummer Douwe Leeuwen en gitarist Stuart van Sloten zich bij de band. Maar moest er nog een zanger gevonden worden. En dit werd Benny van der Wal na wat. Vocale audities. Na talloze optredens in zowel binnen- en buitenland ging de band halverwege de jaren 90 in winterslaap. Maar na hun reunie, optredens op Waldrock in 2008, Dokum Open Air in datzelfde jaar en vooral het missen van de lol op het podium, besloot de band in 2015 wakker te worden en definitief door te starten. En anno 2025 is de band still going strong. We gaan zo direct uh, gaan we luisteren. Dus. Uh, nee, we gaan. Sorry. We gaan doorreizen naar Dokkum, dus nu. Waar de scene behoorlijk actief is. Want de gemeente heeft zelfs het eigen. Tegenwoordig jaarlijks terugkerende festival Dokkum Open Air. Dat sinds 2002 georganiseerd wordt. Ook zijn er een aantal metal bands ge gevestigd. Uh, te beginnen met de folk metal band. Balder, trouw Het Friese antwoord... op Heidevolk dat sinds hun oprichting... in 2008 over Noorse mythologie zingen... en later ook over het oude Friesland. De band is vernoemd naar de Noorse... god Balder, zoon van de oppergod... Weda. Sinds hun oprichting heeft de band... vijf albums uitgebracht onder eigen... beheer met het volledig akoestische... Njort uit 2022 als laatste... wapenfeit. En daarvan hoor je zo... de single Akraberg. Akraberg is... opgedragen aan het Faroeer-eiland Souderoi, de plek waar de Friese... de verhalen voor het eerst de... Het is in feite een eerbetoon aan de schepping en schoonheid van het eiland. De bergen zijn de botten van de reus, het zand zijn vlees, de zee zijn bloed. Avond te horen op ZFM Standvoort. En aan de telefoon heb ik bassist Mike van der Veen van de zojuist gedraaide black metal band Dravig. Met het nummer De Balt van Mijn Ziel. Afkomstig van hun op 28 februari verschenen debuutalbum Wagen van Piene. Allereerst nog gefeliciteerd met de release van Mike. En ontzettend bedankt dat je vanavond, eh, ondanks alle te vergeefse moeite om langs te kunnen komen, toch telefonisch te woord eh, kunt staan. Om eh, wat te vertellen over jouw band en de metal scene in Dokkum en omgeving. Dankjewel. Ja, graag gedaan man. Nou ja, zoals je zelf al aangaf, je komt natuurlijk zelf niet uit Dokken. Maar je vertelde me dat jullie oefenen bij drummer Max thuis, die er wel woont. Hoe is dat zo gekomen, dat jullie bij hem thuis repeteren? Is er geen oefenruimte in de omgeving? Uh, ja, dat doen we ook wel. Maar oh. uh, we, we doen dus meestal twee verschillende dingen. We, we schrijven en uh, in de beginfase van de nummers spelen we vaak bij Max thuis. Mm -hmm, Oké. Okay. Dat gaat vaak op, op iets lager volume, omdat ja, we ja, gewoon op, ik gewoon in een rijtjeshuis woon. Oké, okay, ja. En, uh, en voor shows dan gaan we meestal even een offeruimte in. Ja, Dat precies. doen we dan meestal in het badhuis in de Westenring. Badhuis. oké. Okay, ja, dat is ook waar jullie uh, release show uh, wordt gegeven, toch? Ja, klopt. Ja. Die is komende vrijdagavond. Ja, inderdaad. Uh, leuk, man. Hoe, uh, hoe is het uh, ja, om het album eindelijk af te hebben? Dat is fantastisch. Ja, hè? En ook om de, veel... om de reacties van de mensen ja? te horen. Je werkt hem zelf eigenlijk al... Uh, nou, ik denk wel meer dan twee jaar al wat toe. Ja, zeker. Trots en dan uh, is hij daar eindelijk. Ja, geweldig. En dan uh, is het fantastisch om zelf te kunnen, te kunnen luisteren... Op, uh, op alle streamingdiensten en te zien. Inderdaad. En maar nog veel mooier natuurlijk om al die reacties van de mensen te zien. Want die zijn allemaal... Uh, positief. Super positief. Ja, ja ik moet afgelopen. zeggen. Ik heb dit nummer ook voor het eerst gehoord. En hij uh, hakte lekker in, moet ik zeggen. Ik uh, ja, dat... wil hem ook zeker hebben trouwens. Maar komt hij nog uh, fysiek uit trouwens? Zeker. Vanaf ja? vrijdag tijdens de release show oh, dan... beginnen we met de verkoop van uh, cd's en cassettes. Oké, okay, nice. Goed om te weten. Uh, maar even wat betreft uh, ja, de metal scene in uh, Dokkum en, uh, omgeving. Hoe is dat uh, eigenlijk? Levendig is het? Ik zou zeggen best wel. Ja, ja we, ze, nou, wij komen dan alle drie uit uh, heel verschillende plekken van, ja, uh, van Tipo. Mm -hmm. Uh, maar volgens mij heeft Dockham best wel een aantal, uh, een aantal bands die draaien met droom Droma al. Mm -hmm, ja, klopt. Uh, en onze drummer is bijvoorbeeld ook lid van de band uh, Ad Moran, ja. vroeger Sackback. Okay. Die komen uh, uit Dockham allemaal. Oké, okay, ja die komt zo inderdaad uh, voorbij. <laughs> ja. Van, uh, Leuk. En in de, in de Lantaren, dat is een kroeg, daar heb je natuurlijk uh, een paar keer per jaar wel, uh, wel lokale bands staan. Mm -hmm. Dus in Dockham zou ik zeggen is best wel wat metal. Ja. Oké, okay, helemaal goed. En, uh, nou ja, wat je zelf al aangaf, hè? Max speelt natuurlijk naast veel dus ook uh, bij Ad Moran. Um, uh, ja, wat voor muziek maakt hij daarmee eigenlijk? Dat is meer richting uh, thrash metal. Thrash metal, oké. Okay. Dan kun je denken aan uh, bands als Exodus en zo? Oh, kijk, daar gaan we zo uh, lekker naar luisteren. Uh, ik ga het nummer uh, Selfish draaien van uh, Ad Moran. Dat is een single van hun, hè? een van de laatste nummers geloof ik. Ja. Yep. Ja. Yep. Komt er nog nieuw materiaal aan van, uh, van hem met zijn band? Of is uh, hij momenteel gewoon te druk bezig met erover? Uh, ja? Volgens mij uh, zijn ze bezig met uh, het schrijven van nieuw materiaal... voor een EP of een album. Oké. Okay. Uh, ja. We houden ze in de gaten. Super. Nou, dankjewel voor je uitleg, Mike. Ik uh, wens jou uh, natuurlijk heel veel plezier... tijdens jullie uh, release show vrijdag. En uh, hoop op veel verkoper natuurlijk. Ja, zeker. En dat uh, ik, uh, ik en ga hem ook zeker van bij je bestellen, man. Sorry, wat zei je? Ieder, iedereen is van harte uitgenodigd. Ja, voor mij helaas wat ver weg. Ik al zou heel graag willen komen, maar uh, dat wordt mij ook wel wat ver weg uh, wat de rijen betreft. Maar uh, ik ga hem zeker aanschaffen, dat sowieso. Want uh, wat ik gehoord heb tot nog toe uh, klinkt super vet. Dus, uh, heel erg bedankt. Ja, jij bedankt en uh, wellicht tot gauw, man. Komt We gaan luisteren goed. naar Selfish Dus van je Dankjewel, fijne avond, uh, Mike. En tot gauw. je Dankjewel, hoi. Oi. draait? Play it loud draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Standford. Hallo Marcel en Play it loud. Gerben van Staffelkom, hier. Je had ons gevraagd om even iets over de band te vertellen. Nou met deze, wij zijn Peter, Arnold, Roland en ik dus. En we zijn in 2019 begonnen. Twee metalheads in de band. Twee die meer van de punk en hardcore zijn. Dus we hebben besloten om alles maar een beetje door elkaar te gooien. 2019 de eerste nummers geschreven. Oeverruimden. Boom. Corona. jubie. Maar goed, dat hebben we overleefd. Na die vervloekte tijd is het een beetje gelopen. We spelen best wel regelmatig. Hecht te zien hier in Friesland. Een aantal verdond hoe je bent. Ik noem een dead speak, een blade crusher. Noem maar op. Nou, we zijn trots om bij dat clubje te mogen horen. We zijn uh, momenteel druk bezig met nieuwe nummers. Hopelijk, hopelijk dit jaar de studio weer in om een verval voor, uh, voor van de van de Dingen op te nemen. De plaat is destijds best leuk ontvangen. Dus zien we dat we uh, met, uh, met plaatje nummer 2 kunnen bereiken. Nou, optredens, we hebben uh, op het moment we hebben een paar staan, nog niet al te veel. Maar we willen dit jaar ook een beetje rustig aan doen zodat we ons een beetje kunnen concentreren op het nieuwe spel. Met, uh, ambities, ja, we zijn... Uh, Eigenlijk met 0,0% ambities zijn we begonnen. Nou, toen het een beetje begon te lopen, is dat natuurlijk iets gegroeid. Maar hey, dat, uh, de eerste shows die smaken natuurlijk nog meer. We hebben best op leuke dingen naar als Stonehenge. Vorig jaar Bevrijdingsfestival. Nou, we treden op zich best, best regelmatig met, uh, met, met Friese bands op. Het is een hecht te zien. Dat is uh, leuk om erbij te horen. Ja, verder, ja, tja, we rommelen een beetje door en we zien wel. We zullen er nooit voor leven, dus uh, het blijft bij rommelen. En we uh, ja, qua muzikanten. Ja, wij schatten onszelf niet als een echt heel goede band, in, maar het wordt toch leuk ontvangen. Dus uh, lekker ze doorgaan. En ik heb begrepen dat jullie naar de oorlogspaard uh, gaan dus bij deze, wij zijn stafel omschatten, we zijn op het De Admoran, maakt hun laatste single Selfish draaide ik stoffelijk omschot. Vries voor stoffelijk overschot natuurlijk. Met oorlogspad. Voorafgegaan door de uitleg van gitarist Gerber van der Wal over hun band en de lokale scene waar de band is gevestigd. Onwijs bedankt heren voor jullie deelname vanavond. Zowel jij, Gerber, als... Uh... Mike natuurlijk. Door naar de volgende plaats... Column in het noordoosten van Friesland... waar de doom metal band Oltas, dat staat voor Or Light Tells A Story is gevestigd. Doom metal die death metal laat schitteren... zoals ze het zelf noemen. Melodieus, waar nodig en opgefrist... met wat oldschool trash en stoner is. Hun muziek weerspiegelt het Friese landschap... waarin zij zijn opgegroeid. Het is uitgestrekt, wide open en divers. Textueel worden persoonlijke motivaties... en verhalen onthuld. Maar ook een kritische blik op hun bestaan... en de rol van ons als mens daarin. Hun zes-trek-debuut-EP Illusions of Control verscheen in 2021... en sindsdien dimmert de band sinds enkele jaren stevig aan de weg in Nederland... en heeft inmiddels tal van podia en festivals aangedaan... zoals op de 19e editie van Frisian Metal Night in Leeuwarden... dit de editie van Dutch Metal Hats Fest in Groningen... en zullen ze op 11 mei het podium delen met Hell en My Silent Wake in Apeldoorn. Maar ook in het buitenland laat de band van zich horen. In 2023 release de band hun tot nog toe laatste single This Is Not Here... En deze hoor je nu van deze mannen. Of zet het hem, stand voort. We zijn afgereisd naar de volgende gemeente in Friesland, Drachten... waar het zojuist aansluitend op oldtas gedraaide... oldschool death metal trio Deadspeak is gevestigd. Je hoort dus net met de titeltrack van hun vorig jaar... in september gereleasde de debuut langspeler Plagues of Soverebound. En aan de telefoon heb ik nu de drummer Mohanne de Kroon. Goedenavond, Mohanne. Welkom bij Play It hey. Loud. En leuk dat je met woord wil staan. Leuk, man. Over de Friese metal scene gaan we het hebben. Um, zou je me allereerst even iets in het kort willen vertellen over DeadSpeak en de muziek die jullie maken? Ja, absoluut. absoluut. Wij, zijn, uh, wij zijn DeadSpeak, um, een uh, Friese death metal band. Um, uh, ongeveer um, zijn we gevormd rond 2020 mm -hmm. met de huidige formatie. Oké. Okay. Eén keer een uh, formatie switch gemaakt en, ja. um, um, we hebben onze debuutplaat uitgebracht onder het label Raw Skill Records in september vorig jaar. Yeah. En um, het is wat mij betreft super goed ontvangen. En yeah. we hebben vet shows gespeeld sindsdien en daarvoor ook al. En uh, onder andere een, uh, een weekend tour of een tour met, met, uh, met Master gehad. Wat, oh, wow. uh, wat echt te gek was. Ja, yeah, ik kan me voorstellen. Oh. En um, ja, als je aan onze muziek denkt, uh, denk aan invloeden van uh, bijvoorbeeld Morbid Angel, Death mm -hmm. of uh, uh, ja. misschien wat een, een vleugje nieuwspul erbij, zeg maar. Ja, maar voornamelijk uh, oldschool uh, gericht. Ja, ja, wel inderdaad oldschool gericht. Ja. En uh, we proberen het wel ons, ons eigen te houden, mm -hmm. zeg maar. Dat je wel uh, dat het een, ja. een vleugje wat nieuws is, zeg maar. Ja, precies wel. Nee, je, hoeft het, ook, ja. je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, ja. maar het zal, uh, ja, je moet het wel origineel blijven. Ja, precies, dat is zo. Uh, zeker weten. Uh, nou ja, zoals ik uh, vermeldde, zijn jullie gevestigd in Drachten. Uh, de echte metalhead weet natuurlijk uh, dat de Iduna een bekend pop podium is dat uh, regelmatig metalconcerten organiseert. Maar wat ja. kun je me nog uh, meer uh, vertellen over de metal scene daar? Ja, Iduna is natuurlijk wel een, een verzamelpunt van, hmm. van de regio. Um, uh, uh, nou ja, wij hebben het, uh, ik heb zo, zo net gehoord, we hebben het over Leeuwarden gehad, mm -hmm. dat is natuurlijk te gek met neushoorn en, en, en mukkers en dergelijke. Mm -hmm. En natuurlijk Into the Grave. Ja, en Drachten um, die, die, die draagt echt wel zijn steentje bij, zeg ja, maar. Dus het is, um, het is um, je kan het soms zien als een beetje een, uh, eh, dat iedereen wat, wat uh, rond Friesland uh, verspreid is, mm -hmm. maar het is wel een hele hechte groep mensen. Praktisch gezien kent iedereen elkaar wel. Ja. En um, uh, Het is gewoon heel relaxed. Uh, het is een hele uh, uh, gemoedelijke scene, vind ik ja. zelf. Oké, okay. helemaal goed. En, en hoe is de, de Friese scene in vergelijking met andere metal scenes in Nederland, denk je? Is dat nog closer of vergelijkbaar? Ik ja, uh, weet ik eigenlijk niet. Ik, ik denk, omdat de scene zo best wel, um, best wel bloeiend is en mm -hmm. best wel groot is, ja. uh, denk ik dat je hier uh, met gezonde competitie, dat mensen wel extra hun best gaan doen om uh, vette release te doen. Ja. Of, um, uh, je kijkt wel een beetje op en je uh, bij, bij, um, um, bij uh, ja, broederlijke bands, zeg maar. Dus ja. ik, ik ja, ik, ik denk dat het dat dat, dat, het, uh, dat, dat het heel goed maakt, zeg maar. Oké. Okay. Ja, maar goed. En, en um, ja, als je iemand mag aanwijzen die voor de Friese metal scene... Uh, en wellicht ook voor jullie misschien uh, heel belangrijk is geweest... Uh, wie zou dat zijn en waarom? Oei, ja. uh, ik, ik denk wel dat er een aantal key figures zijn geweest, zeg maar. Mm -hmm. yeah. uh, voor, voor ons was dat, um, eh, nou ja... Dirk van der Klooske die heeft ons in het begin heel erg geholpen... Yeah. Uh, um, hij was toen uh, de, uh, de programmeur van, uh, van Iduna. Yeah. Um, we hebben een uh, goede vriend van ons, um, uh, Erik uh, Gouret, yeah. die, uh, die echt in de in de buurt te gekke underground shows uh, uh, regelt met okay. buitenlandse bands onder andere. En uh, ook in zaaltjes waar je denkt van uh, waar ben ik nu? Okay. <laughs> Weet je wel, echt uh, wel te wel gekke, wel te vast. gekke shows. Dat zie je um, ja. En uh, um, ja, poef. Uh, er zijn, uh, zeg maar wat ik zei, het is een hele vriendschappelijke scene. Dus ja. ik denk oh. dat, die, dat we iedereen wel wat te danken hebben en dat oh. we zelf ook wel onze inbreng doen ja. in de scene. En uh, ik, ja, ik denk dat het allemaal een ophoping is van iedereen die, zich, uh, die, die gewoon zijn stinkende best doet om hier wat vets van te maken. Kijk. Maar goed. En uh, over Underground gesproken. Hè? Jullie uh, bassist Leeuwen uh, speelt ook bij de black metal band Shuster. Die is uh, ja, ook nog uh, voorbij gekomen. Uh, die zit nu sinds 23 bij Deadspeak, als ik me niet vergis. Hoe ja, zijn jullie ja, uh, uh, in contact met Sorry? hem gekomen? Sorry? Hoe zijn jullie met hem in contact gekomen? Ja, ik, kende, ik kende Leeuwen al uh, uh, voor, voor de tijd natuurlijk. Ja. En um, we hadden al een aantal keren met elkaar gesproken. En... Nou ja, een beetje... Hè, het is lastig. Je raakt iemand kwijt in de band. Mm -hmm. En eh, dan kijk je eerst gewoon naar je vrienden. Je kijkt eerst naar de mensen die je kent... en mm -hmm. die je vertrouwt en waar je goed mee kan. Ja. En ja, Louwe... We waren al redelijk bevriend met de jongens van Zuster. Mm -hmm. En eh, dat is sindsdien natuurlijk alleen maar beter geworden. Okay. Alleen, um, ja... Hè, je kijkt naar de mensen die je inderdaad die je kent. Ja. En eh, Louwe, die, die stak gewoon... Ja, met kopperschouwers dus, uh, ja. boven het lijstel uit, zeg maar. Okay. Dus, Helemaal uh, goed, dus uh, blij met hem uh, in, uh, in dienst, zeg maar. Ja, zeker, boven, zeker, ja. Zeker, zeker, zeker, en, zeker. Uh, een andere bekende naam uit Drachten uh, dat oldschool death metal uh, maakt is uh, Barrel Remains, ook bekende van jullie? Uh, ja, ja, ik heb nog een tijdje voor een uh, drums gedaan. Oh, oké. Okay. Allemaal... Ja, ja, ja, zeker. Ja, te gek jongens. Te gek ja. jongens, alsjeblieft. Nou, helemaal goed. Dan gaan we zo direct ook draaien uiteraard. Uh, nou ja, dat was het eventjes weer voor vanavond. We hebben geen tijd te verliezen. Onwijs bedankt voor de toelichting en de tijd die je hebt genomen... vanavond te gast te zijn bij deze special. Heel veel succes met de toekomst van de band. En ik blijf jullie uiteraard volgen. Jij ontzettend bedankt. En ik wens jullie allemaal een hele fijne avond. Zelfde man, dankjewel. En tot Adieu. ziens. Hoi hoi. hoi, hoi, hoi.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 Na de old school death metal van Burial Remains... draaide ik weer een lekker portie black metal... van de in 2012 opgerichte vierkoppige black metal band Chuster. Die in de Friese moedertaal zingen over de rijke geschiedenis van Friesland... en verhalen uit de Germaanse en Scandinavische folklore. Hun boodschap wordt verspreid gecombineerd met snijdende riffs... dreunende drums en melancholische passages... verwijzend naar de black metal spirit met een rock'n'roll attitude. Worden ze net met de in 2023 verschenen laatste single... Kloften van Satan. En en uh, namens de volgende gemeente Heerenveen... heb ik nu mijn volgende en laatste gast van vanavond aan de telefoon... een beetje later dan gepland. Bassist Jelle de Jong van de hardcore punkband Bloodsucker. Jelle, jij ook uiteraard van harte welkom... bij deze Play It Loud Dutch Fury Friesland special. En ontzettend bedankt voor deze mogelijkheid en bereidheid... te willen vertellen over de metal scene in jouw provincie. Ja, zeker. Oh, ja, uh, leuk, uh, ja, leuk dat het... Uh... Ja, dat je ons gevraagd hebt. Ja, graag gedaan uiteraard. Uh, voor ik zo direct over de Metal Scene-vraag. Zou je me iets over uh, Bladzakker willen vertellen? Uh, Bladzakker? Um, ja, we zijn in 2017 begonnen onder de naam uh, Vaxation. Mm -hmm. uh, met z'n vieren. Uh, toen, op een gegeven moment is Niels erbij gekomen op gitaar. En toen, uh, ja, toen bleek er nog een facetie te zijn en die, oh. ja, die waren nogal uh, gehecht aan hun naam. Dus ja. uh, nou ja, toen werd het allemaal een beetje lastig en toen zijn we onder bladzakken okay. doorgegaan. Ja. Nou, 2021 hebben we een 7-inch uh, uitgebracht op uh, Blindsided Records. Ja. En vorig jaar is op uh, Light Fusion uh, Full-length uitgekomen. Ja. En ja, dat is het eigenlijk het kort even. Oké. Okay. En um, wat betreft de, de metal scene in uh, Heerenveen, want daar zijn jullie gevestigd hè, als het goed is. Ja, het is wat meer Heerenveen in de omstreken, oh, ja, maar uh, okay. ja, Heerenveen, uh, ja, het is uh, de laatste tijd mm, ja, een beetje rustig daar. Ja. Uh, je hebt uh, uh, Round, dat is hardcore. Mm -hmm. Je hebt uh, Stoma, dat is grindcore. Uh, je hebt uh, Brain Casket, uh, Dead Metal en, mm -hmm. uh, ja, en wij. En voor de rest is ja, het, uh, is het ja, een beetje tam uh, op dit moment. Ja, oké. Okay. Ja, uh, uh, Brain Casket gaat me zo uh, uiteraard ook naar luisteren. Uh, maar hoe ervaren jullie de, de Friese metal scene zelf? Nou ja, kijk, hè, dat is eigenlijk hè, wat je de hele avond al een beetje, beetje, beetje mm -hmm. hoort van uh, die jongens uit de andere bands. Dat het gewoon een uh, ja, leuke echte scene is. Ja. Hè? Het is, uh, ja... Een boel uh, ons kent ons. En. Uh, ja, ja dat, is, uh, dat is leuk. Ja, oké, okay, helemaal ja, goed. Ja, het is uh, een beetje eigenlijk vergelijkbaar met uh, de metal scene in het algemeen. Hè? Want uh, het is natuurlijk een hele close scene uh, metal. Ja, ja, ja, ja, ja absoluut, absoluut. absoluut. Ja, ja. we hadden al net gehoord inderdaad dat. Uh, ja, bij jullie ook wel echt uh, heel hecht is. Ja. Dus dat is uh, heel mooi om te zien. Uh, ja. Maar wat betreft. Uh, Bladstakker nog even. Uh, kunnen we nog wat nieuws van jullie verwachten binnenkort? Nou, binnenkort niet, maar. Nee? We zijn wel uh, uh, met, met, uh, met, uh, met nieuwe dingen bezig. Okay. En, uh, dus ja, er, er komt nog wel wat aan. Er komt wel wat aan. Oké, okay, er zit dus dit is wat in het uh, vat. Oké, okay, nou, Helemaal goed. Ja. Nou ja, dankjewel uh, Jelle voor je tijd. Uh, ook jij uh, heel veel succes uh, met jouw band, uh, Bladzakker. Ja, uh, je. Wij blijven jou uiteraard uh, volgen. En uh, nu gaan we uh, naar jullie uh, laatste vorig jaar verschenen album Forever Damned. Luister het, album, of, uh, het nummer Life Goes On. Ja, super. Alright, nou dankjewel. Fijne avond en uh, wat rustig voor zo direct hè. Hey. <laughs> en bedankt voor je tijd. Dankjewel. Oh, hoi hoi. Oh, oh.